7 uur. Clemens Peters met het internationaal Militairen in Turkije lijkt niet gelukt. Er wordt nog gevochten, met name in Ankara, maar op veel plaatsen hebben de militairen zich teruggetrokken of zijn ze overmeesterd. Er zijn tot dusver 60 mensen omgekomen. De staatsgreep begon toen militairen de studio van de staatstelevisie gisteravond binnenvielen en een bericht voorlieten lezen dat ze de macht hadden overgenomen om de democratie te herstellen. Het was onduidelijk waar president Erdogan was, totdat hij zich meldde bij de zender CNN Turk. Daar riep hij zijn aanhangers op om de straat op te gaan en te protesteren. Die gaven daar massaal gehoor aan en na enkele chaotische uren werd duidelijk dat de macht van president Erdogan niet was gebroken. Hij landde vanuit de badplaats Marmaris op de luchthaven van Istanbul en werd daar verwelkomd door honderden juichende aanhangers die de luchthaven hadden heroverd op muitende militairen. Volgens Erdogan is de koep het werk van een kleine groep militairen die een zware prijs gaan betalen. Er zouden al 754 officieren zijn opgepakt. Op dit moment is de situatie nog niet overal onder controle van de regering. Maar volgens Erdogan is dat een kwestie van tijd. Volgens hem zit zijn aardsvijand, de moslimgeestelijke Gulen, achter de staatsgreep. Die woont in de Verenigde Staten en heeft veel aanhangers in Turkije. Gulen heeft in een reactie de staatsgreep veroordeeld. Ook in Nederland zijn duizenden Turken de straat op gegaan toen ze hoorden van de staatsgreep in hun land. De meesten verzamelden zich bij het consulaat in Rotterdam... waar ze leuzen riepen en het volkslied zongen. Ze riepen de Nederlandse premier Rutte op... om de staatsgreep in Turkije te veroordelen. Na de rond half drie gingen veel Turken in Nederland naar huis... Ze werd toen het rustiger werd op de weg. De man die deze week... Zonder het weer, bewolking en in het noorden kans op motregen. Overdag wordt het droog met wolkenvelden, maar ook schijnt af en toe de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanaf morgen wordt het elke dag een beetje meer zomers. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen video's. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 I'm so how? Ja, I'm <laughs>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 Kama come kama come baby, te digo todo mi símbolo que tengo la camisa negra y...